Mariel Hageman met het NOS-journaal. Israël heeft bij een helikopteraanval... verscheidene leden van Hezbollah geliquideerd in Syrië. De luchtaanval werd uitgevoerd op zeker twee voertuigen... in het grensgebied tussen Syrië en Israël. Hezbollah meldde de aanval op een eigen zender. Vijf Hezbollah-leden zouden zijn gedood. Hezbollah vecht in de burgeroorlog in Syrië... aan de kant van het regeringsleger van president Assad... De Nigeriaanse terreurbeweging Boko Haram heeft in Cameroen een groep van ongeveer 80 mensen ontvoerd. Onder hen zouden 50 kinderen zijn, zegt een legerwoordvoerder. Vanochtend vielen strijders van de islamitische groepering enkele dorpen aan in het noorden. Bij de aanval werden drie mensen gedood. België vraagt Griekenland toch om de uitlevering van een van de terreurverdachten die in Athene zijn opgepakt. Het OM heeft aanwijzingen dat de man wel degelijk banden heeft met de terreurcel die is opgerold in Verviers. Gisteren zei het federaal pakket nog dat de Griekse arrestanten niets te maken hadden met Verviers, Maar de Griekse verdachte zou berichten hebben gestuurd naar de broer van een van de doodgeschoten terreurverdachten in België. Een Haagse Syriëganger en zijn gezin zijn met de dood bedreigd. Afgelopen week kreeg de man uit de Schilderswijk een brief waarin staat dat hij wordt vermoord als hij niet weggaat. Volgens Bronnen is de man een bekeerling uit Delft die begin 2013 een paar maanden in Syrië is geweest. Aanleiding voor de doodsbedreigingen lijken de aanslagen in Parijs. De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan. Criminelen zijn afgelopen jaar een recordbedrag kwijtgeraakt aan het Openbaar Ministerie, 136 miljoen euro. Dat is bijna 50 miljoen meer dan een jaar eerder. Waarschijnlijk is het bedrag een fractie van de winsten die criminelen maken. Naar schatting verdienen ze miljarden aan zaken als drugs en wapenhandel en prostitutie. Het weer, vanavond en vannacht regen en mogelijk natte sneeuw. Of sneeuw, het kan glad worden. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Er is ook kans op mist. Morgen eerst bewolkt, later zon. In het noordwesten kan een winterse bui vallen. Het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Zegt ze kan het beter krijgen en dus ze heeft gelijk Het is wintere zo so.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 Turns full circle. I'm hopeless with no coffee and a medical text. It's too easy knowing left from blowing off the rest. And the riddles in the pages leave it too much to guess. And the worry cracks a fracture from your hip to your chest as I watch. As your head turns full circle. And mm -hmm.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 Zie je niet.